In zijn woonplaats Beek-Uppergen bij Nijmegen is cartoonist Stefan Verwij overleden. Hij tekende bijna een halve eeuw voor de Volkskrant. Vier jaar geleden verscheen zijn laatste tekening in de krant. Het waren aanvankelijk harde, zwartgallige politieke tekeningen. In de jaren negentig en daarna werden het vooral satirische cartoons over het boekenvak. Verwij tekende ook voor Vrij Nederland, De Gelderlander, de VPRO-gids... en Buitenlandse Bladen als De Standaard en De Spectator... Ook van die tal van prijzen, waaronder twee keer de Inkspotprijs voor beste politieke spotprint. Stefan Verwij was 78 jaar. Het Japanse merk ICOM zegt dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de portofoons die in Libanon explodeerden uit hun fabriek kwamen. Dat concludeert het bedrijf onder meer op basis van foto's van ontplofte apparaten. Wel worden de spullen volgens ICOM vaak nagemaakt. Het bedrijf waarschuwde eerder dat de nepapparatuur onbetrouwbaar is.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, goedemorgen Zandvoort. Meneer Alzheimer. Ik wil even met u praten. Met mij gaat het om goed. Ik ben niet oud. In mijn gelei hierboven zit er nog geen gaten. Maar op een dag.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 Hoor ik daarom bij de slappe zakken. Maar ik smeek u. Neem mij mijn doodsangst af. Zodat ik mooi en stil de wereld kan verlaten. Met een knipoog naar de mijne. Zonder angst. Meneer Alzheimer valt daarover te praten. Want voor doodgaan ben ik levenslange bangst.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 Uh, Zeker. Hebben ja. We hebben heel veel werelddagen tegenwoordig. Uh, maar wereld ja. Alzheimer Dag is er wel eentje die je uitspringt. Uh, qua belangrijkheid en ook wat hier heel veel beleefd wordt.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 Nou, ik vind het heel erg mooi. Ik adviseer wel mensen om te zeggen, van, nou, ik heb wat weinig tijd. Want woensdag is bijvoorbeeld voor mij, zoals ik, altijd een, een dag dat ik gewoon aan het werk ben. Ja. Uh, het, de, jouw boek is heel erg inzichtelijk geschreven. Het is niet ja. uh, te moeilijk. Dus zou je een keer willen verdiepen zonder dat je zegt, nou, ik, ik word meteen geconfronteerd met die dingen. Uh, verdiep je er eens in en lees gewoon uh, lees het boek.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 genoten van een heerlijk stukje muziek, maar ik weet alleen niet wie het was. Maar dat met... Neil Young met Old Man. Neil Young met Old Man. Nou, uh, ik ben bijna jarig, misschien is het daarvoor. Uh, we gaan uh, verder naar ons uh, volgende interview. Uh, en we gaan praten met de Zandvoortse fotografe Joyce Goverde. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je goed. Gelukkig. Ja. Ja. En die heeft een, uh, een hele interessante fotoserie gemaakt van Zandvoortse helden.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 mensen en dieren te redden voor onze kust. Dus maar, maar voor dat er nooit meer vrijwilligers komen. Ze hebben wel shifts, toch? Dus ja, ja, ja, ja, ze ja zeker, mogen, zeker. Ze mogen wel een keer ja, op ja, vakantie ja, ja, ja. of nee, naar de Er wordt wel het een en ander op elkaar afgestemd. <coughs> dus, uh, je staat niet uh, het hele jaar door 24-7 uh, aan. Dat wordt allemaal met elkaar afgestemd. Dus je hebt dagen ja, ja. dat je dat wel uh, de pieper aanstaat En uh, dagen niet. Gelukkig. Dus nee ja, hoor, nee. Ja. zo wil ik het niet. Uh, nee, maar dan dan niet, komen uh, misschien wel mensen die zeggen wat inspirerend. Denk ja, nou, en, uh, het is zeker ja. inspirerend. En ik zou zeggen, als je nieuwsgierig bent, je bent altijd welkom bij het boothuis. Dat heb ik zelf dus ook ervaren. Want ik ben...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 En, en de portretten, die, die staan natuurlijk niet in het Standvoorts Museum. Maar die, die... Uh, ja, de portretten staan in het Standvoorts Museum. Uh, op de bovenetage. Ja. Uh, ah. Er hangt een uh, fotoserie uitgeprint. Uh, dus daar uh, kun je ze gaan bekijken. Want het, het is onderdeel van de tentoonstelling Radis op zee. Ja? Uh, maar om, uh, wat eigenlijk het doel van deze opdracht was, is de verhalen van de KNRM eigenlijk uit het boothuis halen.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 uh, mensen. Dus ja, ja, ja nee, je ziet ja. mensen van uh, alle generaties. Ja. Ik zie hier een foto van een mevrouw, die heet Yvonne, die heeft een heel oud certificaat in de lijst in de hand. Ja, klopt. Uh, wat, wat betekent dat bijvoorbeeld? Nou, dit is een certificaat uh, van haar uh, zij is de achterkleindochter van een oud ja. uh, En haar uh, opa heeft uh, heel veel reddingen vroeger gedaan. Is uh, uh, betrokken geweest bij uh, een aantal reddingen. En wat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 Dus Joshua je zit zelf bij de reddingsbrigade. Ja, en je ja. vader is, uh, uh, is schipper van de KNRM. De... Ja, dus uh, geïnspireerd. Ja. Ja, <laughs> ja, of geïnspireerd. Dus ja, uh, en, uh, ze ze vullen de hele de familie. Ja, ja, ja, zeker. En uh, nou ja, ze werken ook wel eens samen. Want uh, zoals je weet, dan werkt de kustwacht samen met de reddingsbrigade en de KNRM, bijvoorbeeld bij zoekacties ja. en dergelijke.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 over de camera, maar die mee zou willen doen aan dit project. Ze eraan mee konden doen, dus daar is ook een oproep uh, voor geweest. Uh, via Facebook groepen en dat soort dingen. Ja. En daar hebben we inderdaad ook echt al een aantal mensen op gereageerd... die je terug ziet in deze fotoserie. Dus dat vind ik heel erg leuk.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 Um, er staat een quote onderaan, een paar, onderaan de uh, dus dat is even een korte samenvatting. En daar staat een QR-code naast. Ja. En die QR-code gaat naar een website en voor de mensen thuis die niet uh, daar lopen. Je kan gaan naar zandvoortshelden.nl en daar zie je een overzicht van alle foto's. Als je op een foto klikt, bijvoorbeeld ik klik nu even op de foto van Frans...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 ja, ja, allebei. Ja. Ja. Ja, heel interessant hoor. Ja. En uh, dit project, hoe lang uh, zijn de foto's te zien in het Stamfords Museum? De foto's en zijn, de uh, ja, we hebben op 6 september de opening gehad, het museum en 14 september aan de boulevard. Ze zijn te zien tot het einde van het jaar, tot 22 december. Dus uh, net voor de kerst.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 Dan krijg je wel echt een, een ander beeld over ja. wat het is. Want mensen denken, ah, vrijwilligers... En uh, als ja. je goed kan zwemmen, is het wel oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja, ja. En je zit lekker op het ja. strand de hele dag. je vaart met een ja. bootje. Met mooi weer. Een beetje op en neer. Ja. ja, een beetje ja. barbecuen. Ja, uh, ja. Een is, beetje, ja. ja. ja. Nee, het is echt een ander verhaal. Ja, ja. nee, klopt. Ja, en, en, het is uh, geen Baywatch. Nee, het is, nee, een het echt, is alles uh, de Baywatch. Ja, <laughs> ja maar ja, dat, ja. dat beeld is, is nog vaak bij mensen? Ja, klopt. Je ziet natuurlijk alleen maar met mooi weer. Gezellig op het strand. En je mag niet te veel zwemmen. En daar houdt het mee op. Ja, ja, ja. Maar als je dit kijkt, dan zie je ineens.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 Oh, I hope I don't lose you mm, Please Stay I want you, I need you Oh God, don't Take These people.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 You, I need you, oh God I need These beautiful things that I've got En dan hoort er een, een, een, een soort storm aan het einde Ja, ja, ja, ja van beautiful things Ah, en ja. Marja, dankjewel voor deze muziek. Weet een boom. Met beautiful things. Heel erg mooi. Uh, aan de telefoon hebben we, uh, ja, je gelooft het daar niet, maar onze razende reporter uh, Carina. Bonjour, bonjour. Bonjour. Zit, zit, je, zit je in Frankrijk? <laughs> nee, dat niet. <laughs> oh, dat weer niet? Oké. Okay. Nou ja, het weer.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 Uh, dus het moet niet moeilijk zijn om deze film te deze. reserveren. Dankjewel. Nou, We gaan naar het interview luisteren en nu naar de muziek. Fijn weekend. Nog. Hartstikke goed, dankjewel Roy. Dag Carina. Tot snel. The club isn't the best place to find a lovers of so the bar is where I go. My friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow.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 tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de is op 106.9. Straks meer. Wat is dat? Wat is dat? Wat is